5 uur. Het NOS journaal. Dokter Hark. Japan getroffen door vernietigende aardbeving. Nog geen contact met 40 Nederlanders in rampgebied en opnieuw wereldtitel voor Irene Wust in Insel. De Nederlandse ambassade in Tokio heeft contact gelegd met elf Nederlanders in het gebied dat door de aardbeving en het tsunami is getroffen. Met veertig andere Nederlanders die in de noordoostelijke stad Sendai in omgeving wonen, is nog geen contact geweest. Volgens de ambassade zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlandse slachtoffers zijn. Het is lastig communiceren met het getroffen gebied in Japan. Volgens de Japanse autoriteiten zijn er zeker 95 doden gevallen door de verwoestende aardbeving. Er zijn inmiddels ook berichten dat alleen al in Sendai 200 tot 300 doden zijn gevonden. Ook worden er duizenden mensen vermist, meldt het Japanse nationale persbureau. De natuurramp heeft een kuststrook van meer dan 2000 kilometer getroffen. De Nederlandse regering en koningin Beatrix hebben laten weten dat ze erg meeleven met de slachtoffers van het tsunami. Ze zijn geschokt door de omvang van de natuurramp. Het Nederlandse rampenidentificatieteam staat paraat om naar Japan te vertrekken om hulp te bieden. Ook het USAR, een bijstandseenheid voor het redden van slachtoffers, staat klaar. Maar we wachten op een verzoek om ze te sturen, zei minister Opstelten. Minister Schultz zei dat ook Rijkswaterstaat de Japanners kan bijstaan. Rijkswaterstaat heeft veel ervaring met pompen en kan mensen sturen die kennis hebben van watersystemen, zei ze maar ook benadrukt ze dat Japan zelf moet aangeven waar het behoefte aan heeft. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een ander crisistelefoonnummer ingesteld... voor mensen die contact zoeken met familie en vrienden in Japan. Het nieuwe nummer is 070-348-7770. De eerste golven van het tsunami hebben nu ook de westkust van de Verenigde Staten bereikt. Het is nog onduidelijk hoe groot die golven zijn. Hawaii is ook getroffen door vloedgolven. Op de stranden van Maui en Waikiki zijn golven van ruim 2 meter hoog gezien. Volgens het tsunami-onderzoeksbureau op Hawaii kunnen er nog hogere vloedgolven volgen. Maar de schade op de eilanden lijkt mee te gaan vallen. Hawaii was goed voorbereid op het water. Kustbewoners waren geëvacueerd naar hoger gelegen gebieden. In Indonesië en op de Filipijnen viel de overlast mee. De golven bleven daar klein en het tsunami-alarm is ingetrokken. Het kabinet gaat nog meer Libische tegoeden bevriezen. Minister De Jager zei na afloop van de ministerraad... dat er te goede worden bevroren van bijvoorbeeld de Libische Centrale Bank. Nederland trekt op dit punt één lijn met andere landen in de EU. Eerder waren ook al te goede bevroren, maar alleen van personen... zoals Gaddafi en mensen om hem heen. De Jager zei dat de Libische autoriteiten forse bedragen... bij instelling in Nederland hebben, maar hij wilde niet zeggen hoeveel. Frankrijk krijgt in de EU geen bijval voor zijn opstelling tegenover Libië. President Sarkozy erkende gisteren de bestuursraad van opstandelingen... als het wettig gezag in Libië. Maar Nederland en Duitsland voelen daar niets voor. Premier Rutte noemt de Franse stap een gekke move... en in strijd met alle diplomatieke gebruiken. Duitsland wil eerst weten wat de Arabische Liga... en andere landen in de regio ervan vinden. In een ontwerpslotverklaring van de EU... wordt Gaddafi opgeroepen om onmiddellijk op te stappen. Het is niet uitgesloten dat er toch nieuwe onderhandelingen komen over de verkoop van Organon in Os. Het Amerikaanse moederbedrijf Merck had besloten dat er niet meer met andere partijen wordt gepraat over een mogelijke overname. De vakbonden en de raad van commissarissen waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter. Die heeft nu in kort geding besloten dat Merck het besluit over het dooronderhandelen eerst moet voorleggen aan de ondernemingsraad. Het speciale hof voor Sierra Leone in Leidsendam heeft de behandeling van de zaak tegen Charles Taylor afgerond. De oud-president van Liberia wordt verdacht van oorlogsmisdaden in het buurland Sierra Leone. Taylor sprak van een politiek proces. De uitspraak wordt in de zomer of in de herfst verwacht. Portugal gaat verder bezuinigen op de gezondheidszorg, sociale voorzieningen en de infrastructuur. Dat is nodig om het vertrouwen van financiële instellingen te herwinnen. Portugal moet nu een hoge rente betalen op zijn staatsleningen. Als het niet lukt om die naar beneden te krijgen... moet het land noodsteun aanvragen bij de EU en het IMF. Oud-minister Van der Hoeven wordt directeur van het Internationaal Energieagentschap. De organisatie in Parijs houdt onder meer toezicht op de internationale olievoorraad. Van der Hoeven was in het kabinetsbalken en de vier minister van Economische Zaken. Daar hield ze zich onder meer bezig met energievraagstukken. Eerder was ze minister van Onderwijs en Tweede Kamerlid voor het CDA. De film Gooise Vrouwen heeft op de dag van de première al de status van Gouden Film bereikt. Dat betekent dat er honderdduizend bezoekers zijn geweest. Onder meer doordat er tienduizenden kaartjes in de voorverkoop waren gekocht. Nooit eerder behaalde een Nederlandse film zo snel de status van Gouden Film. Irene Wust heeft in Insel haar tweede wereldtitel veroverd. Na de zege op 3 kilometer gisteren won Wüst van, vanmiddag ook de 1500 meter. Voor Nederland werd het een historische middag. Liane Valkenburg en Jorien Voorhuis veroverden zilver en brons. Johnny Davis werd wereldkampioen op de 1000 meter bij de mannen. Het zilver ging verrassend naar Kjeld Nuis. Stefan Groothuis werd derde. Het weer dan nog vanavond en vannacht wisselen bewolkt. Morgen is het erg zacht met maximaal rond 13 graden. De bewolking neemt in de loop van de dag toe en tegen de avond is er kans op regen. Zondag is het opnieuw zacht en valt er van tijd tot tijd regen. Aan de informatie. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd en daardoor is het drukker dan normaal op vrijdag. Er staat in totaal 180 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Watergraafsmeer en Muiden. 5 kilometer na een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Velsen en Afrit-Castricum 6 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. De A27 Breda-Gorkum staat voor het Hoijpolder 5 kilometer. Bij de brug bij Gorkum is de A27 dicht... na een ongeluk met drie vrachtwagens. Daarachter staat 10 kilometer file. Verkeer vanuit Breda naar Gorkum kan beter omrijden via de A16. staat daar ook een lange file op de A27... vanuit Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 12 kilometer...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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten en Robert Meder. Goedemiddag. De eerste tsunami-golven komen aan in Amerika. Iedereen is gewaarschuwd. Ook dit uur praten we u bij vanzelfsprekend over de aardbeving in Japan en de tsunami. Maar we hebben ook aandacht voor, het WK, voor de WK-afstanden. De vijf kilometer namelijk met Nederlandse deelname. En wie weet wel op het podium. Daar gaan we wel vanuit. Sebastian Timmerman. Het is een afstand waar Nederlanders altijd op het podium stonden. In de twaalf edities dat dit weken afstand is verreden. de Nederlander aan de start. Jan Blokhuizen gestart. In de binnenbaan tegen de winnaar van het Olympisch Zilver. Vorig seizoen seun lee Die daarna nog het Olympisch Goud pakte op de 10 kilometer. We weten allemaal waarom dat was. Shane Dobbin gaat nog steeds aan de leiding met 6.25. Hier is de openingstijd van Jan Blokhuizen. de voorsprong voor Jan Blokhuizen. 18.70. 27 is zijn opening, 1839 de opening van Lee. Dat zijn de twee snelste openingen tot nu toe. Maar dat zal geen verbazing wekken, want dit zijn echt twee mannen die die 5000 meter beheersen. Blokhuizen natuurlijk de man die ons dit jaar heeft laten genieten van zijn allround toernooien. Europees kampioenschap werd die tweede op de wereldkampioenschap. Deed hij het ook uitstekend. En hij moet nu toch eventjes de voorsprong aan Lee laten. Want Lee komt hard de binnenbocht uit op weg naar de 600 meter. Ik ben heel erg benieuwd wat die Seunon Lee gaat doen, die de snelste doorkomt. De heeft met 47-46. En daarmee al 1,4 seconden sneller is dan Shane Dobbin was in deze fase van de wedstrijd. We hebben Lee niet zoveel gezien aan het begin van het seizoen in Heerenveen... waar hij zevende werd. Daarna won die... in Berlijn. Toen vertrok hij terug naar Korea. Zagen we hem heel lang niet. En pas in Salt Lake City met een tweede plaats bij de Wereldbekerwedstrijd. op de 10 kilometer kwam hij weer terug. Het is een gevaarlijke outsider voor het podium. Maar voorlopig wordt hij goed gecounterd door Jan Blokhuizen. Dat is belangrijk voor Blokhuizen. Zorgen dat je in die wedstrijd blijft zitten. Rondje 29. Lierijt 30, Belang. We hebben opnieuw de snelste tijden erachter. Ja, Chimansky, Shilov, noemen ze allemaal maar op. Het zijn natuurlijk geen mannen die we straks terug gaan zien in de top van het klassement. Nu begint het eigenlijk pas het toernooi. Nu begint het toernooi echt interessant te worden. Daar komt Liel weer in de binnenbocht. Probeert langs zij te komen. Het lukt hem ook, want ze komen nagenoeg zij aan zij. Komen ze hier weer op weg. Naar de volgende passage. We zijn inmiddels bij de 1400 meter. Het is een mooi duel tot nu toe. Met uh, nu weer drie tienden in de ronde. Uh, voorsprong voor Lee ten opzichte van Blokhuizen. Maar als je dan kijkt naar de totaaltijden, dan ligt Blokhuizen driehonderdste voor zojuist op Seunou Lee. En eigenlijk is het zo tot nu toe dat de Rijbe die de binnenbocht heeft gezien richting de finishlijn steeds net een beetje voordeel heeft aan de ander. omdat je een richtpunt hebt gehad op de kruising. Nu is dat ook weer gebeurd. Want Blokhuizen komt nu uit de binnenbocht en heeft weer de voorsprong genomen ten opzichte van Seunou Lee. Die driehonderdste van de net, die heeft. Heeft Jan Blokhuizen inmiddels uitgebreid. Want dit is veel meer dan 300, 30ste dat er voor ligt. Ja, hij heeft nu toch wel even een gaatje geslagen. 29-6 in het rondje. Opnieuw een snelle ronde voor Blokhuizen. 30-blank. Regelmatig gereden door Lee. Die blijft wel goed meegaan. Maar ja, als je dan iedere keer een seconde, vier tiende van een seconde moet inleveren, dan ga je toch een kleine achterstand oplopen. Nu komt Lee weer, probeert hij tenminste in die binnenbocht weer langs zij te komen, maar dat lukt hem nu niet hoor. Blokhuizen met voorsprong de bocht uit. Hij heeft nu een klein gaatje geslagen. Lee nu op het rechte end wel wat meer snelheid. Daar zijn ze bij de 2200 meter. 246, 46 voor Jan Blokhuizen. Lee. Inderdaad, ietsje dichterbij gekomen. Maar nog altijd op achterstand liggend. Ten opzichte van Jan Blokhuizen. Nu weer het voordeel voor de Nederlander. De Nederlander van 21 jaar. Het is nog een jonge, jonge, oud wereldkampioen bij de junioren. Schaats daar alweer rustig, ogenschijnlijk rustig. naar Lee toe. Want neem maar aan dat uh, zo rond deze fase. op weg naar de 2600 meter. de verzuring in de benen meer toe begint te nemen. Ging daar even de lijn over. Het mag zoals hij dat daar reed. Als je maar weer gelijk terug gaat naar je eigen baan. Dat deed Jan Blokhuizen. Maar hij moet niet met vuur gaan spelen. Nee, hij moet niet met vuur gaan spelen, want dat is eerder dit seizoen al een keer opgebroken op de enkele afstanden. Toen werd hij ook Jan Blokjeshuizen genoemd. Uh, toen hij toch wel met uh, twee keer met de schaatsen over de lijn ging. En toen werd hij gedisqualificeerd, maar nu bleef het bij één keer beperkt. Hij gaat weer de buitenbocht in en dan kan Lee langzaam weer naar hem toe kruipen. Het blijft wel een mooi duo. Hij trapt dan een blokje pakt weg. Hij, in de hij trapt een bochtje weg, inderdaad. Daar gaat het blokje duidelijk te zien. En dan vrees ik dat het afgelopen is voor Jan Blokhuizen. Maar dit is toch jammer, want hij rijdt gewoon een goede race. Ja, volgens mij was het Jan Blokhuizen die daar een blokje wegtrapte in de buitenbocht. Uh, voorlopig heeft hij nog steeds uh, de snelste tijd uh, bij die doorkomst. Uh, en nee, hij ligt hij inmiddels uh, 5,9 ja. seconden voor. Maar het is Blokhuis inderdaad die daar uh, een blokje wegtrapt. Dat gebeurde hem ook al bij het uh, Europees kampioenschap Allround in Colombo. Toen kwam hij ermee weg omdat er gezegd werd dat... Uh, ja. ja, inderdaad, duidelijk te zien. Hij gaat door de lijn en dat uh, zal dan betekenen... als de juryleden dat ook allemaal gezien hebben, de scheidsrechters dat er gediskwalificeerd uh, moet gaan worden vanwege het insteken... Want kwam, overkwam hem ook al bij het Europees Kampioenschap. So, in Colabo wilde ik zeggen. Toen op de 500 meter. Toen kwam hij ermee weg. Omdat de blokjes niet aan de binnenkant van de lijn. Maar op de lijn lagen. En nu liggen de blokjes toch echt netjes aan de binnenkant van de lijn. En als je dan een blokje hebt weggetrapt Gio. Dan ben je door de Ja lijn twee keer pardon ga je niet krijgen. Inderdaad op het EK waren we met z'n allen toch wel blij dat hij gepardonneerd werd. Maar op dit moment zal dat zeker niet gaan lukken. We zien Blokhuizen daar in ieder geval nog steeds met voorsprong. Hij rijdt een rondje van 30 3 puntje van 30-2. Dus uh, die twee houden elkaar nog steeds wel aardig in evenwicht. En hebben natuurlijk nog steeds met voorsprong de snelste tijden. We kijken even naar de verschillen. Onder andere met Shane Dobbin. Dan heeft uh, Blokhuizen 6 seconden en 1500ste marge inmiddels opgebouwd... ...ten opzichte van die Shane Dobbin. Maar goed, dat is inderdaad misschien wel een man uh, voor de toekomst... ...maar het is geen man met wie we vandaag rekening gaan houden. Maar ja, met Blokhuizen, ik vrees toch het door. door. Die komt op 4200 meter af. Met hem hoeven we waarschijnlijk ook geen rekening te houden. Je weet het niet. Als het uh, geconstateerd is door de schijf... Scheidsrechters moeten ze hem gaan disqualificeren. Ik zie inderdaad er al twee scheidsrechters naar elkaar toe gaan lopen. Maar we concentreren ons natuurlijk ook wel. Er gaat trouwens weer een blokje. Ik kon even niet zien of dit van de schaats van Blokhuizen was. die ergert zich dood. Die ja. staat met de handen omhoog van wat doe je nou man. Of dit nou man. Blokhuizen weer was of dat dit Lee was. Want Lee wordt natuurlijk door Blokhuizen wel opgetrokken naar een goede tijd. En dan komt de Koreaan onderdoor. Plaatst een aanval ten opzichte van Blokhuizen. Als die op weg is naar de laatste ronde. Daar komt Cerno Lee op weg naar de bel. En met 5'47, 88 is die 6,6 seconden sneller dan Shane Dobbin. Dus die gaat het wel afmaken hier. En dan is het maar de vraag wat de rest allemaal gaat doen. Of ze zich gaan stukbijten op die tijd van Lee. Het gat met Blokhuizen is geslagen. Even los van het feit of Blokhuizen wel of niet gewest kwalificeerd ja, wordt. We gaan, gaan er maar worden. vanuit. Het kan gewoon niet anders. Blokhuizen rijdt in meerdere opzichten een verloren reis. En Lee, ja die rijdt goed door hoor. Die gaat hier naar een hele prima tijd toe. We gaan kijken naar de tijd van Lee. Oh. 6, 17 45 met een slotrondje van 9. 225 is een perfecte tijd voor Lee. Blokhuizen steekt de handen omhoog. Hij weet nog niet wat hem allemaal gaat overkomen. Die rijdt 6.19.82. De tweede tijd van uh, allemaal tot nu toe. Maar ja, dat zal uh, straks blijken dat het uh, absoluut niet goed zal gaan met Jan Blokhuizen. Lee voorlopig de snelste tijd met die 6.17.45. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Edwin, een drukke avond, Spits. Ja, dat komt vooral uh, door ongelukken. Die zijn op veel plaatsen gebeurd. Uh, op de wegen rond Breda en Gorkum is er veel vertraging na een ongeluk op de A27 bij Gorkum. De A27 vanuit Breda naar Gorkum is dicht bij de brug bij Gorkum. Er zijn drie vrachtwagens tegen elkaar gereden. Waarschijnlijk gaat de weg vanavond pas om 7 uur open. Verkeer vanuit Breda kan omrijden via de A16. Er staat daar ook een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkum 11 kilometer. En verkeer vanuit Utrecht naar Breda kan omrijden via de Mos. We gaan nog eventjes naar Katrien Straatman van de Buitenlandredactie. Uh, Katrien, want we hebben het over Japan. Even de actuele stand van zaken. In Japan is het ondertussen 1 uur s'nachts, maar het nieuws blijft binnenstromen. Ja. Dat nieuws gaat ook in grote mate over, nu over die kernreactor. Waar, oh, die kerncentrale waar heel verschillende berichten over komen. Fukushima, in dat prefectuur, daar staat die kernreactor, die hele grote. Um, nou, die koelvloeistof die zou onvoldoende zijn. En het zou uh, ja, te hoog worden en daardoor gevaarlijk. De temperatuur wordt dan, De temperatuur te, hoog. Wordt dan te hoog. Met alle nou ja, katastrofale gevolgen van, gevolg van die het kan hebben, natuurlijk. Maar uh, eerst leek het goed te zijn. Er werd eerst een bericht uitgegeven van alles onder controle, zijn men in Japan. Maar op, nu komt er een bericht een laatste bericht van, uh, uit de Verenigde Staten. Want Clinton heeft gezegd, we hebben een militair vliegtuig dus onderweg met koelvloeistof. Uh, je zou zeggen, daar heeft Japan genoeg van, want die, heeft die, die, die, die draait voor een heel groot gedeelte energie. Ze hebben en, 14 kernreactoren Precies. Maar, uh, nee, ze hebben gezegd de Verenigde Staten, van, ze zijn natuurlijk daar gewend aan. Tenminste, ze, ze kunnen daar zelf vaak, uh, ze zijn zelfvoorzienend, Maar eentje, een van de reactoren is toch uh, onder grote spanning te komen, te komen te staan. En daarom, door dus die aardbeving, en daarom hebben wij dus extra koelvloeistof in gevlogen. Nou, dit wil wel toch wel wat zeggen. Dit wil, zeggen over, wil wel wat zeggen over de ernst van de situatie. En dat echt wel dat ze toch uh, ontzettend bang zijn dat het daar wel misgaat. En dat het echt te warm wordt daar in die kerncentrale. Ja, in ieder geval, er was al een gebied geëvacueerd van drie kilometer. Daar ja, moesten de mensen weg zijn. duizenden mensen. Eerst tijdens ze twee. En nu is het al 6.000 En ook in een grote straal moeten mensen tegen de st mogelijke straling die er kan vrijkomen in, in een gebied van 10 kilometer eromheen moeten ramen durig gesloten en, houden. En weten we al iets meer over het gebied? Namelijk uh, de Fukushima in is ja. dat een, een, een grote stad? Is dat een kleine stad? Uh, mensen Fukushima, de dat is een prefectuur. Dus dat, is een okay, zeg dat maar, is wij zeggen provincie. dan provincie. Ja. Maar dat is dan, dit is dan de centrale van Fukushima. En zo heet hij dan. Ja. Ja. Goed, maar de berichten in ieder geval zijn niet helemaal geruststellend. Nee, laat zijn, zo zeggen. Ja, dit kan nog wel eens heel, heel gevaarlijk worden. Okay, dat is, is het dat nu al. Tenminste, dat... het feit dat Amerika dit gaat invliegen, dat wil wel wat zeggen. Ja, dat is het kerncentrale verhaal. Ja. Althans de, de moeilijkheden daarbij. Wat is er verder uh, op dit moment? Wat komt er verder binnen? Wat er verder binnenkomt, is uh, waar die nu ook aan land gaat. Als we even dus kijken uh, verderop, inderdaad. De tsunami natuurlijk, want daar gaat het natuurlijk om. Want die aardbevingen die eerder in Japan zijn geweest, die waren ook erg. Maar nu is de tsunami gewoon zo ontzettend uh, catastrofaal. Uh, die is nu onderweg. Hij is nu uh, in Hawaii al geweest. En hij is nu uh, aan de kust van Oregon uh, geland. Californië en Washington. Dus helemaal aan de, aan de westkust van de Verenigde Staten. En daar hebben ze dus ja, ook allerlei waarschuwingen. Iedereen is uit de kust, en iedereen, is, iedereen is zoveel ook weggegaan van de kust daar, want ook daar meters hoge golven worden hier uh, inderdaad ongeveer twee meter hoge golf En een golf van een tsunami is gewoon veel harder en veel verwoestender als een als een zeg maar normale surf, zoals ja, dat maar daar heet in, in. Hawaii is hij wel al aan de kust uh, gekomen. In Hawaii is hij geweest en daar ja, viel het viel mee, het mee ja, op zich. Ja, ja. ja maar dat kunnen we nog niet zeggen over California en de rest. Dat kunnen we dat daar we nog niet over niet. zeggen. Alleen ik, ik geloof niet dat het gevaar of uh, daar heel erg groot is, maar ze houden natuurlijk wel overal rekening. hoog gaat overlast. Eigenlijk daar komt het op neer. Ja, ik denk, ik denk van wel. Ja, ja, toch. Zo dus lijkt het wel. Oké, okay. tot Goed, zover deze update van Katrien Straatman van de Buitenland redactie. Mocht Japan uh, nodig hebben van, uh, Nederland, uh, hulp nodig hebben van Nederland, dan uh, staat Nederland klaar. Infrastructuurminister Scholz heeft uh, uh, mensen bij Rijkswaterstaat klaarstaan. Uh, minister Opstelter van Veiligheid heeft uh, het Urban Search and Rescue Team... en het rampenidentificatieteam paraat. En die zijn ook in Haiti en bij andere vreselijke rampen geweest. Uh, en die uh, zijn beschikbaar. Dus, uh, en, uh, dus dat, uh, dat uh, kunnen wij doen. Uh, dat is het eerste wat we natuurlijk uh, toen we het nieuws uh, kregen... is daar meteen ook uh, contact uh, opgenomen zelf natuurlijk. En uh, uh, de mensen zijn uh, beschikbaar. Maar we moeten even kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. Ja. Gezien de omvang van de ramp in Japan... ligt een verzoek van Japan wellicht voor de hand. Nou ja, dat wacht ik af. Dat is natuurlijk, uh, dat zijn de situaties van de van. De, van de... Japan en de Japanse regering en de autoriteiten zelf. Kijk, vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu... bieden wij altijd ondersteuning aan. Onze Rijkswaterstaat heeft heel veel ervaring met pompen. Je kunt mensen inbrengen die kennis hebben van watersystemen. Dus dat bieden we altijd aan. Maar we moeten gewoon even afwachten. Japan moet eerst zelf eventjes de boel op orde krijgen... en aangeven van welke landen ze hulp willen ontvangen. En is dat hulp dan die dan direct na de ramp eventueel bruikbaar zou zijn... of is dat meer van belang bij de wederopbouw? Uh, dat verschilt. Uh, kijk, uh, toen uh, in Amerika uh, de overstroming er was in New orleans dan zie je dat ze ons aan de ene kant gebruiken voor de directe hulp... dus het leegpompen van het land... en aan de andere kant ook vragen om technische ondersteuning... bij het nadenken over nieuwe waterkering en dat is de toekomst. Nou, in dit geval met een tsunami... Uh, daar kun je niet tegen wapenen met dijken of uh, op andere manieren... Uh, dus uh, ja, ik denk dat het vooral uh, de directe uh, eerste problemen zullen zijn. Infrastructuurmeester Schultz in gesprek met Michiel Breedveld. Ja, wij willen natuurlijk weten hoe het met Jan Blokhuizen... Jij zei al, Jan Blokjeshuizen wordt hij genoemd. Nou, nee, nu, ja, uh, hoe zeg je, ja, doet zijn naam wel eer aan. Dat, dat, nou ja, dat, dat werd hij genoemd inderdaad bij het Nederlands kampioenschap afstanden... toen hij ook gediskwalificeerd werd, omdat hij een blokje wegtrapte Toen uh, insteken, noemen ze dat, ja. toen start hij ook in, in de bocht... En dat deed hij dus nu opnieuw. En de scheidsrechter, dat is een fin, Hannu Koivu. Die kon niet anders doen dan Jan Lokhuizen eruit halen. Want het was duidelijk zichtbaar. Ondertussen zijn ze bezig met Wouter Oldeheuvel. Maar die krijgt een ram. En dat krijgt hij niet van de man met de hamer. Ja, de man met de hamer komt uit Frankrijk. Alexis Contergio. Ja, die kan zich inderdaad de man met de hamer genoemen. Het is geen rubberhamertje meer hoor. Oh, man, man, man. Het scheelt een seconde per ronde. 30 blank voor Conte, 31 blank voor Wouter Oldeheuvel. Nee, het is zijn seizoen niet. En ja, dat was vorig seizoen eigenlijk ook wel niet. In de aanloop naar die Olympische Spelen, daar was hij niet eens bij. En dit seizoen vierde op de wereldtop op de Europese kampioenschap. Ja, het ging allemaal niet lekker. Hij rijdt gewoon geen lekker seizoen. Hij zit niet lekker in het veld. Daar komt Contain weer af op de 4600 meter. 500 of 400 meter voor hem. En Conté, die verrast me hier wel. Want hij heeft nog weinig uitschieters gehad in dit na nou, Olympische seizoen. Maar hij heeft zijn kruid bewaard wellicht voor dit laatste weekend. Van het uh, schaatsseizoen. Want er ligt niet zo heel veel achter uh, op uh, Seunouli, Lee. 37 honderdste van een seconde. En de laatste ronde van Seunouli, Lee. die pestte daar toen nog wel een mooie 29,5 seconde uit. En hier komt Comtain al aan. Rijdt trouwens voor de Hofmeijer-ploeg dit seizoen. Op weg naar de finish. 617,45. Daar in tijd van Lee. Zit er niet in voor Alexis Comtain. Maar de Fransman Frans rijdt met 618,85. Wel de tweede tijd tot nu toe. En hier is Holdeheuvel. De derde tijd voorlopig. 6:24. 27 voor de TVM-rijder. Maar de vuist omhoog bij Alexis Conter. Want die uitschieter die we dus dit seizoen nog niet zagen. Niet in de wereldbekers. En ook niet bij EK en WK Allround. Die heeft, hier, hij heeft hij hier wel gehad. Twee ritten zijn er nog te gaan. En de Noren kunnen weer gaan juichen dadelijk. Gaan juichen voor de man die gisteren de wereldkampioen werd op de 1500 meter. Ja, dat is toch een barrière die hij doorbroken heeft. Er gaat toch iets van zijn schouders af. Na dat winnen van die afstand gisteren. Nadat hij eindelijk dan die gouden medaille pakt. het Bucko die uh, het moet opnemen tegen Jonathan Cook. De Amerikaan, uh, ook een prima rijder natuurlijk. Maar kijk je naar de persoonlijke records van beide mannen, dan uh, gaat er een uh, enorm gat tussen de tijd van Bucko en de tijd van Cook. Uh, 6.09.94. Snelste tijd ooit gereden door Bucko op de 5 kilometer, terwijl Cook een tijd heeft staan van 6.17.88. Maar je weet het maar nooit wat hij kan op zo'n wereldkampioenschap. Eén ding weten we in ieder geval zeker, het feestje van uh, het, uh, dat we bij de dames hebben gezien, gaan we nu zeker niet meemaken. Zeker geen 1, 2, 3. We mogen heel erg blij zijn als straks Bob de Jong... Boven iedereen uitstijgt. En wie weet, misschien dan voor de tweede keer in zijn carrière een uh, gouden medaille gaat pakken op de 5 kilometer bij de wereldkampioenschappen uh, afstanden. Hij heeft ook al gegrossierd trouwens in de medailles. Gouden medailles op de 10 kilometer. Maar laten we ons gaan concentreren op die twee buitenlanders. Op de Noor en de Amerikanen, op Buco en Koek. Bucko, dus bevrijd van alle spoken uit het verleden. Eindelijk heeft hij het bewezen dat hij het kon. En dat hij het ook op karakter heeft gekund. En hij gaat meteen voortvarend van start. Daar komt uh, Hoa Bucko in 1846. En Koek uh, doet er uh, ruim vier tienden van een seconde langzamer over. Koek, uh, Bukkou gelijk langs uh, dat vak, halverwege zeg maar de bocht rechts naast ons. Wij zitten op de finishlijn van de vijf kilometer waar al die noren zitten verzameld in het uh, rood met dat hele diep donkerblauw in de kleuren van uh, de Noorse vlag. Zij uh, hebben gisteravond een lang, lang feest gevierd tot in de vroege, vroege uurtjes van deze ochtend. Maar zien voorlopig, en dat is dan na bijna 600 meter, dat Koek goed meegaat met Hoa Bukkou. Ja, nou, dat is in ieder geval mooi voor Bukkou. Want dan heeft hij wel een tegenstander waaraan hij zich kan optrekken. Ze zijn nog steeds niet echt snel hoor. 29-3 Bukkou, 28-9 Koek. Daarmee hebben ze zo'n beetje de vijfde, zesde tussentijd. Achter Blokhuizen nog, achter Contain, achter Lee en achter Oldeheuvel. Maar goed, de race moet eigenlijk nog gaan beginnen. Ja, en over die Noren daar in die bocht. Het is een wonder dat ze er gewoon allemaal weer zitten. Want gisteravond waren er een paar toch zo lam als een maleier. Maar goed, ze zijn er weer en ze mogen gaan juichen. Hier komt hij weer, Bukkoe, naast Koek. ja, heja, ja, horen we weer. Ronde tijd rondetijd 29.7. Pakken ze allebei drie tienden terug ten opzichte van het schema van Seun Huli. Want Blokhuizen staat daar op het scorebord. Ook nog steeds tussen als je kijkt naar die tussentijden. Maar die kunnen we vergeten. Want is gediskwalificeerd. We moeten het gaan vergelijken met Seun Lee. En dan liggen ze daar dus niet zo heel erg veel achter. Een tiende van een seconde. Koek nu weer onderdoor bij Hobart Bukku. Het gaat allemaal nog gestaag. En het gaat netjes bij beide heren. Blijven ver verwijderd van die lijnen naar 1400 meter. Koek met die enorme lange slag van hem. Blijft enorm lang op die schaatsen staan om door te glijden. We kijken naar de rondetijden. 30 blank voor Koek, 30 twee voor Bukku. Die blijft dan uiteraard goed in de buurt wel van die Amerikaan uh, rijdt ontspannen. Dat kun je zien aan de manier waarop hij daar weer die bocht uh, aanvalt. En dan probeert hij in de bocht onderdoor te komen. Dat lukt hem ook. Want hij pakt toch wel weer een klein gaatje nu op uh, Koek. En ook hij moet oppassen hoor. Dat hij niet te ver naar buiten zelt. Uh, Bleef keurig binnen de lijnen. Dat wel. De Koek op weg naar de 1800 meter. Daar komt uh, de Noor aan. 21780. Die versnelling terug te zien in de rondetijd. 29,9 seconden. Drietiende sneller dan uh, de ronde hier voorafgaand. En uh, Koek, zijn rondetijden lopen langzamer zijn. Daardoor is het verschil op de baan ook toegenomen. Meter of 15 in het voordeel van Bucko In dat felrode pak inmiddels naar de buitenbaan toe. En daar komt Koek in dat zwart met blauw van Amerika door de binnenbocht. Nu hij weer aan het versnellen gegaan. Want keert terug in het zog van Hova Bucko. Hij zit er weer schuin achter. Het verschil is minder dan de vorige ronde. Doet hij toch mooi hoor, die Koek. Ze rijdt trouwens allebei dezelfde ronde. 30-1. En dan kan Koek in de binnenbocht weer voorbij Bucko, Zodat de kruising natuurlijk nog geen enkel probleem oplevert. Kijk er trouwens naar de beste tijden dit seizoen. Dan heeft Koek al een keer 6, 17, 88 gereden. Dat deed hij in Calgary tijdens de All-Round kampioenschappen... ...de wereldkampioenschappen. Bukkel heeft een stukje sneller gereden. 612 98. En die deed dat op diezelfde kampioenschappen. Snelste tijd dit seizoen staat trouwens op naam van Ivan Skobrev. Nou neemt Bukkel weer lichte voorsprong. 2600 meter heeft hij afgelegd. 3, 18, 30. Rondertijd 30, 3. Met nog zes rondjes te gaan. Vergelijken we hem weer met Lee. Dan is het verschil wel inmiddels opgelopen hoor. Na 1 seconde en 36 honderdste. Want Lee leeft hier laag in die dertigers. En zij verliezen toch steeds zo'n 1,2 tiende per rondje. Op dit moment ten opzichte van de Koreaan. Die dus nog altijd aan de leiding gaat. En het schema moet ook niet verder gaan oplopen nu. Hoor, voor Hoba Bukko. Die in de buitenbaan nu Jonathan Koek verder voorblijft. Dan twee rondjes geleden en, uh, geleden. en hij heeft nog twee kilometer af te leggen. Dus loopt hij weg op de 3 kilometer. 30-5 is een rondje. Het is geen super rondje hoor. 30, is het rondje van Koek. Gaat het goed daar op de kruising? Ik... Ja, het gaat goed. Hij kan snel naar links uh, Havert-Bukkel... en uh, kan dan in ieder geval Koek omzeilen, zodat Koek niet in de problemen komt. Want uh, zo heeft hij hem niet uh, ja, willen drijven dat hij daar problemen veroorzaakte. Daar komt Bukkel weer af op uh, de volgende passage. En dan ziet het er uit dat hij nu toch definitief het gaatje gaat slaan. Ja, Koek probeert nog aan te haken, maar het is lastig. Hij verliest in deze ronde toch ook weer twee tienden van een seconde. Bukkel weet een lichte versnelling door te voeren van drie tienden van een seconde in de afgelopen ronde... Met... Het verschil is wel bijna 1,8 seconden ten opzichte van Seunou Lee. Dat geeft ook Jarle Pedersen aan, de coach van de Nooren. Met wie Bukko een beetje een haat-liefde verhouding heeft. Op na het EK wat voor Bukko teleurstellend verliep, daar werd hij vijfde. Zei Pedersen, Bukko had harder moeten werken. Terwijl Bukko toch een paar keer last had van de harde wind. Maar goed, dat viel niet in goede aarde bij de Noor. 3800 meter heeft hij wel inmiddels afgelegd. Maar nog steeds achterstand ten opzichte van Lee. Nog steeds achterstand ten opzichte van Lee. En hij loopt ook nog steeds niet echt weg bij Koek, nou moet Koek wel oppassen hoor. Wat doet hij? Hij trekt even door. Dat gaat in de benen zitten. Het gaat allemaal net goed, maar het is niet lekker voor Koek hoor wat hij nou moet doen. Want dit levert hem toch wel wat problemen waarschijnlijk op in de volgende ronde. Nu komt Bukko weer hard onderdoor. Bukko dus achterlangs gekruist. Maar nu wel met flinke voorsprong op weg naar de volgende passage. 4200 meter zitten we inmiddels. Twee rondjes dus nog te gaan. 30-4 voor de ronde. Een tiende sneller dan de vorige ronde. Maar hij ligt toch inmiddels twee en een kwart seconde achter Seun Hij is trouwens ook langzamer dan Alexis Comptin. Dus voorlopig zit er niet meer in. Vroeger uh, Hoa Bukko lijkt het dan een derde tijd met nog één rit te gaan. Al gaat hij nu wel versnellen. Te zien wanneer hij daar de buitenbocht inrijdt. Koek komt niet meer dichterbij. Ondanks de binnenbocht. Hoa Bukkou probeert dus te versnellen in de buitenbocht. Maar hij heeft nog maar één ronde te gaan om tijd terug te pakken op Lee en Contern. Ja, die versnelling is wel zichtbaar. Nou, 30-4 rondje net boven de 30. 31-2 voor Koek. Het is vooral ook de vertraging bij Koek die het verschil maakt. Want Koek is nu echt helemaal gezien en kruist nu ruim achterlangs. En daar gaat Bukkou. Handjes toch wel weer op de rug. En dan maar eens kijken hoe hij dadelijk gaat uitkomen hier. En of hij nog in de buurt gaat komen van de tijd van Contin, om maar eens wat te noemen. Hij heeft daar nog steeds een achterstand. De tijd van Lee gaat hij zeker niet halen. Want hier komt hij al op de streep af. Lee was al gefinished. En hier komt Bukko in 621-17. met een slotrondje van 30,5 En dan heeft hij de derde tijd tot nu toe. Koek heeft de vierde tijd tot nu toe met 6 23, 84. Die stort helemaal in in die laatste paar ronden. 31, 4 over de slotronde. Daar heeft hij toch veel moeten toegeven. En nou gaan we naar de laatste rit. We zien hem al zitten op het bankje. De man met de zonnebril. Het is een gekke vent, maar aan de andere kant... het is wel iemand die geweldig kan uh, rijden op de lange afstanden. En hij rijdt misschien wel het seizoen van zijn leven. Ook al werd hij uh, in Turijn toen olympisch kampioen in 2006. Vorig jaar natuurlijk uh, olympisch brons op de Spelen van Vancouver. Maar wat een seizoen zegt voor Bob de Jong. Uh, bijna alleen maar overwinningen in de wereldbekerwedstrijden. Hij verloor alleen in uh, Berlijn. Toen kwam hij ook niet op het podium. Toen won Sean Hoon Lee, die nog altijd aan de leiding gaat... en gespannen staat toe te kijken. Weet in ieder geval dat hij voor het eerst in zijn carrière... een je gaat pakken op de WK afstanden, want het is pas de eerste keer dat Lee meedoet aan dit toernooi. Maar Bob de Jong dus in die laatste rit tegen de Russische sluitmoordenaar van 28 jaar. Ivan Skobrev, de man die dit seizoen Europees en wereldkampioen allround werd. maar ook gewoon zeg maar in de wereldbekers, als die losse afstanden verreden eh, worden... toch altijd, bijna altijd, op het podium stond. Ook hij alleen in Berlijn een missetje. En voor de rest werd Ivan Skobrev, waar die reed, tweede. In Heerenveen, in Hamer op de 10 kilometer, in Moskou. En vorige week ook in Heerenveen, achter Bob de Jong... die natuurlijk eindwinnaar werd van het wereldbekerklassement. Eén keer werd Bob de Jong wereldkampioen op de 5 kilometer. In 2001 in Salt Lake City. En als we deze dag, hé, hey, valse start... Dat gebeurt niet al te vaak op de vijf kilometer, maar het gebeurt nu wel. En de valse start is trouwens ook van uh, Bob de Jong. Misschien spelen de uh, zenuwen toch een beetje op als Nederland deze uh, succesvolle dag... want van de zes medailles uh, die er zijn uitgereikt zijn er vijf naar Nederlanders gegaan... ook mooi wil afsluiten, dan zal dat toch van Bob de Jong moeten komen. Want op dit moment is dus het podium Korea, Frankrijk, Noorwegen met Lee, Contain en Bukku... En nu dus die valse start in de laatste rit. De valse start van Bob de Jong, maar het betekent ook automatisch dat uh, Ivan Skobrev ook geen valse start mag maken. Als we het voor de tweede keer gaan proberen, want dan is uh, ook hij eruit. Dat is die regel die sinds een aantal jaar geldt. Ze staan alweer klaar. Helemaal aan de overzijde van het uh, stadion zetten zij hun schaatsen stevig neer in het ijs. Hillet Adema kijkt toe met een zwarte pet op zijn hoofd en met de armen over elkaar. Het ready heeft geklonken. Ze staan daar. Nou ja, niet helemaal stil dacht ik. Maar goed, starter keurt het in ieder geval in tweede instantie wel goed. En zo is deze laatste rit op de vijf kilometer begonnen. En weten we over uh, ja, ruim zes minuten wie er wereldkampioen wordt op deze afstand. En wie er dus de opvolger wordt van Sven Kramer. Dan gaan we kijken naar Bob de Jong. Hij heeft een achterstand hoor. Want hij moet nu even flink uh, doortrekken. Want Scobreff is uh, als een... Nou, uh, well, raket uh, kan ik niet zeggen. dat die tijd is matig natuurlijk, maar is wel hard uh, van start gegaan. De Jong kan nog net uh, ternauwernood voor Scobreff uh, kruisen. Maar die openingen die waren matig, 19-9, wat zeg ik? Uh, ja, ja, 19, 19, 19, 19, 19 1 om 19 9, dat was uh, inderdaad de openingstijd. En dat was uh, de langzaamste openingstijd dus voor uh, Bob de Jong. Maar de Jong kan nu dan in ieder geval de aansluiting krijgen. Skopreff dus meteen al goed in het ritme. Normaal is het de sluitmoord daarna. Laat hij zijn tegenstander het werk doen en gaat hij daarna in de aanval. Nu uh, moet hij uh, het ritme als eerste zoeken zeg maar, in die vijf kilometer... En ze liggen na de eerste echte volle ronde... liggen ze allebei ruim een seconde achter ten opzichte van Lee. Bob de Jong zelfs al 1,8 seconden. En dat verschil moet hij natuurlijk in het begin niet al te groot laten worden. En Bob de Jong heeft nu wel de binnenbocht. Maar Ivan Skobrev houdt in de buitenbocht de voorsprong in stand... ten opzichte van de Nederlander. Ritme, ritme, ritme zoeken. In die eerste kilometer van de 5 kilometer... de Jong slaagt er nog niet echt in. Nee hoor, 31 1 over zijn rondje. 29-8 voor Skobrev. En dan kruist hij gewoon achterlangs. Maar dat maakt allemaal nog niet zoveel uit in deze fase... van. De we weten dat Bob de Jong dat kan. Inderdaad gewoon afwachten. En dan uiteindelijk in de laatste paar ronden als een diesel eroverheen denderen. Maar we kennen Skobrev ook. En we weten ook dat hij zeker dit jaar op de Allround toernooien wel bewezen heeft wat hij kan. En hoe hij die lange afstanden kan afwerken. We zien trouwens de man die drie keer achter elkaar wereldkampioen was op de vijf kilometer. Op de balustrade staan Sven Kramer. Die kijkt naar Skobrev die de voorsprong behoudt. En ook in deze ronde weer een tiende sneller is dan Bob de Jong. En met 1,48,54 heeft Skobrev... Al bijna 1,7 achterstand ten opzichte van Seun Lee en Bob de Jong zit toch 2,8 seconden achter de Koreaan. Dat verschil is groter in die eerste 1400 meter. En Lee ging nu eventjes naar de 30 seconden toe, maar keerde ook toch wel weer even terug naar de 29. Dus ook deze twee zullen toch echt nu de 30 laag moeten blijven rijden om het verschil niet al te groot te laten worden. Op de 1800 meter is het 30 laag inderdaad voor Skobrecht en 30 laag voor Bob de Jong. Allebei namelijk exact 30 blank over de ronde. En dan komen ze wel in het ritme. En dan zie je de jongen ook makkelijker naar Skobrev toe kruiven. Kruisen. Hij kruist nog wel achterlangs. Maar hij kan in ieder geval even profiteren van die rust. En dan zie je dat hij toch een klein beetje de versnelling zoekt. En dat hij in de buitenbocht redelijk probeert mee te lopen met Skobrev. Natuurlijk houdt hij de achterstand. Ook Skobrev moet oppassen voor de lijntjes. Maar ook dat ging allemaal precies goed. En we zijn alweer bij de 2200 meter. Straalt veel kracht altijd uit van die grote Russische beer. Ivan Skobrev die nu wel uh, uh, zou kunnen zien... Als hij achterom zou kijken dat Bob de Jong twee tiende van de seconde sneller was in de afgelopen ronde. En dus wat tijd goed maakt. Skobrev toch bijna twee seconden langzamer nog steeds dan seun Lee. Bob de Jong probeert dat ritme erin te houden. Nu door de binnenbocht heen. Daar uh, gaat hij weer uitversnellen. En dan komt hij weer dichter in de buurt bij uh, Ivan Skobrev. Maar de Rus houdt de voorsprong van zo'n twee meter in stand. Anderhalve meter in stand naar 2600 meter. Ah, maar geweldig om te zien hoe Bob de Jong toch naar hem toe rijdt hoor. Rondje van 29.6. De Jong heeft uh, versneld. Hij loopt uh, prachtig binnenbochtjes daar. Hij kruist nu voor Scoobreff. En nu kan het gevecht echt beginnen. Als Scoobreff tenminste kan aanklampen. Want dat is natuurlijk nog maar de vraag. De jongens in elk geval ontketend. En probeert nu in die buitenbocht na Scoobreff mee te lopen. Dat lukt hem ook redelijk hoor. Want ze komen nagenoeg zij aan zij komen ze daar de bocht uit. En dan kan Bob de Jong doortrekken. Bob de Jong is in zijn ritme gekomen. De diesel is op gang gekomen. Nu wordt het een duel. En zie je dat in de rondetijden inderdaad. Waar Bob de Jong nu met 29-6 bijvoorbeeld een halve seconde is terugpakt ten opzichte van Seun Lee. 1,6 en 1,8 seconden zijn de verschillen in het nadeel van Skobrev en De Jong ten opzichte van Lee. Skobrev goed daar op de kruising met 5, 6 meter voorsprong op De Jong. Dat gat zou De Jong moeten kunnen dichten in de binnenbocht. Daar komt inderdaad Bob De Jong er langs zij, er voorbij en pakt Bob De Jong nu een half, drie kwart metertje ten opzichte van Ivan Skobrev maar de rust blijft meegaan naar 3400 meter. Ja, het was nu niet echt drop en drop, zoals je het in het wielrennen zegt. 29 om 29, 7 drie tiende is Skobrev Langzamer dan de jongen in deze ronde. En kijken we dan even naar de verschillen. Dan zien we dat de jongen nog maar 95 honderdste achter ligt op de tijd van Lee. En dat hij dus in de buurt gaat komen. Nu moet hij doortrekken. Maar Skobref gaat ook nog steeds mee. Het is een prachtig gevecht geworden tussen de Rus en de Nederlander. Het gevecht om, wie weet, de gouden medaille. Of gaat de gouden medaille toch naar Korea? Hier komen ze af op de 3800 meter. Ik denk inderdaad dat dit het gevecht is om goud. Want ze liggen nu zo'n beetje op de tijd van Sun Lee. -Li. Dit lijkt het duel om goud. Zijn, ...waar Skobrev nu weer onderdoor is gekomen als ze de kruising oprijden. Bob de Jong de arm op de rug. Hij heeft dit seizoen marathons gereden. Hij heeft zich echt uh, vermaakt op die uh, langere afstanden. Nu richting uh, Ivan Skobrev toe. Onderdoor komt hij. Maar die rust kan meegaan. Hoor. Je ziet het bij het uitversnellen van Skobrev. Het rechte eind op dat hij eigenlijk aanhaakt bij Bob de Jong. Hier zijn ze. Twee rondjes nog te gaan. Het zijn net twee boxers die in de slotfase oh. van een gevecht op elkaar inhakken. Letterlijk en uh, af en toe wankelen. Maar gewoon door blijven rijden. Wat een... De tijd van Bob de Jong. 29-2. Jilat Adema met de vingertjes omlaag. Hij is er blij mee. Stond juist te springen zelfs. Van enthousiasme. Maar ook Skobreff blijft nog steeds goed meedoen. En dan is de voorsprong toch uh, dikke seconde op de tijd van Lee. En dan kijken we naar het uh, duel. Het gat wordt groter. De Jong rijdt weg bij Skobreff. Gaat de Jong op weg naar het goud. Prachtig duel. Kijk eens. 29-2 weer voor Bob de Jong. Die denk ik voor Skobreff langs gaat kruisen op de kruising. Ja hoor. Maar dan moet Skobreff dus nu mee, mee met Bob de Jong op die kruising en mee door die buitenbocht heen. Het is het duel om goud, daar gaat het nu om tussen Bob de Jong en Ivan Skobrev. Bob de Jong heeft de turbo aangezet, die gaat daar, die ramt daar door die binnenbocht heen. Daar haalt hij dit vandaan, daar komt Bob de Jong aan op weg naar zijn tweede wereldtitel op de 5 kilometer. Dat kan toch niet meer mis? Ja hoor, hier is hij in 6.1541 doet hij het toch weer en zet hij nu al de kroon. Op een prachtig seizoen waarin hij dus bijna al die wereldbekers won. Pakt hij ook nog weer eens het goud. Nu op de WK afstanden. Voor de tweede keer in zijn carrière. En uh, Skobref die slaagt hem net niet in. In die laatste ronde. Om uh, Lee nog voorbij te gaan. Die wordt derde. Lee dus tweede. Bob de Jong. Gevloerd van vermoeidheid en van vreugde. Lacht hij op het ijs. Zit nu op zijn knieën. Voor een vak. Met heel veel Nederlandse supporters. En zij vieren het feest. Want Bob de Jong. Die pakt hier het tweede goud voor Nederland. Van vandaag na Wüst. Op de 1500 meter. Nu Bob de Jong dus op de 5 kilometer. Een uh, succesvolle dag voor de Nederlandse schaatsers. seun Lee, dus tweede. En Ivan Skobrev op de derde plaats. Dat was een prachtige strijd. En hij flikte toch weer. Bob de Jong. DA pakt flink uit. Nu 1 plus 1 gratis op Ola's Regenerist, Total Effects en Definity gezichtsverzorging. Alle combinaties mogelijk. Is koud? Dat zal u met een Bosch HR-ketel niet overkomen. Kies daarom nu voor de betrouwbaarste. Een Bosch HR-ketel. Bosch geeft vijf jaar gratis extra garantie op de Bosch HR-ketels. Kijk snel op boschcvketels.nl Dan heb je ze weer. Criminele bonusgraaiers. Die zonder permanent cameratoezicht. Te veel gaat hangen. Ik zit terwijl wij geen eten met 130 km per uur tot op door mogen scheuren. Uitzetten die illegaal. En die animalcops kops achteraan. Nederland roept toetert, Vrij Nederland laat van zich horen. Door oorspronkelijk, tegen het raads en niet zelden geestig te schrijven over politiek, cultuur en alles wat het leven de moeite waard maakt. Ga naar VN.nl en ontvang Vrij Nederland 12 weken voor slechts 15 euro. Vrij Nederland, lang leven de inhoud. Miljoenen ondernemers moeten rondkomen van 1 euro per dag. Vergroot dit budget, terwijl u er zelf ook beter van wordt. Stap in het Dutch Microfund, een product van Annexum.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 De eerste golven van het tsunami hebben nu ook de westkust van de Verenigde Staten bereikt. Hawaii is ook getroffen door vloedgolven, maar de schade daar lijkt mee te vallen. Hoeveel slachtoffers er door het tsunami in Japan zijn gevallen is niet helemaal duidelijk. Er zijn berichten dat alleen al in Sendai 200 tot 300 doden zijn gevonden.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 En misschien komen er toch nieuwe onderhandelingen over de verkoop van Organon in Os. De Amerikaanse moederbedrijf Merck had besloten dat er niet meer met andere partijen wordt gepraat over een mogelijke overname. Maar de rechter heeft besloten dat Merck het besluit over het dooronderhandelen eerst moet voorleggen aan de ondernemingsraad. En dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Himstra. Het was mooi weer vandaag, vooral aan zee, waar de meeste zon was... Vanavond lossen de meeste wolken op, maar later in de avond en vannacht trekken er nieuwe wolkenvelden over het land. Verder kan het ook wat mistig worden. Het koelt af naar temperaturen net iets boven nul in het noordoosten tot een graad of 4 in het zuidwesten. Morgen is er veel hoge bewolking aanwezig, maar de zon schijnt daar gewoon doorheen. Later op de dag wordt de bewolking dikker en morgenavond is er kans op een beetje regen. De wind waait morgen uit het zuiden, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En met die zuidelijke wind wordt ook relatief zachte lucht aangevoerd. De temperatuur loopt morgen op naar een graad of 10 op de wadden, tot plaatselijk 15 graden in het zuiden van het land. Dat voelt echt lenteachtig aan. Zondag is het bewolkt, dan kan het ook af en toe wat regenen. Na zondag eerst nog bewolkt en kans op regen. Daarna zonnige periode en droog. Het blijft zacht met een graad of 13 awb verkeersinformatie Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd. Daardoor is het drukker dan normaal op vrijdag. Op de wegen rond Breda en Gorkum is er veel vertraging... na een ongeluk op de A27. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens... staat tussen Arnhem en Westervoort 8 kilometer na een ongeluk. Op de A27 Breda richting Gorkum... is een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens. De weg is bij de brug bij Gorkum dicht. Er staat 14 kilometer file achter. Verkeer van Breda kan omrijden via de A16... Er staat daardoor ook een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda... voor de brug bij Gorkum 8 kilometer. Verder zijn er twee ongelukken gebeurd op de A59. De A59 van Zonzeel naar Os is daardoor dicht bij Waalwijk. En de A59 van Os naar Zonzeel is tussen Ter Heide en Knopend Zonzeel dicht. Overweegt u weer te gaan beleggen, maar aarzelt u nog? Daar hebben wij alle begrip voor.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 Dan OS, het Radio 1-journaal op deze vrijdagmiddag. We hebben het schaatsen gehad. We hebben natuurlijk heel veel aandacht, ook straks nog weer, voor Japan. Maar er is nog meer nieuws in de wereld. Kolonel Qaddafi bijvoorbeeld. Die moet zijn positie opgeven en opstappen. Daar zijn alle 27 regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie het over eens. Ze zijn bij elkaar in Brussel om over Libië te praten. Wessel de Jong is erbij. Uh, Wessel, um, hoe staat het ervoor? Is er een soort gemeenschappelijke slotverklaring uitgegaan? Ja, nou deze hele top die draaide natuurlijk eigenlijk om het schot voor de boeg dat de Franse president Sarkozy gisteren nam. Die erkende toen plotseling spontaan die voorlopige raad in Benghazi als de enige legitieme vertegenwoordiger van Libië. Nou, dat stuitte een aantal Europeanen nogal tegen de borst, met name Duitsland. Dat geen zin heeft om partij te worden in een burgeroorlog. Dus het was spannend hoe dat op deze top ging aflopen. Nou, er is een compromis gevonden waar Sarkozy zijn gezicht mee heeft kunnen redden. Europa heeft gezegd dat die die voorlopige raad, dat die nu geactiveerd is accepteerd is als een politieke gesprekspartner. Dus uh, dat is... Dus, wat ben je dan? Ja, uh, uh, uh, yeah. uh, wat ben je dan? dan? Dan wordt er dus met je gepraat. En dat is voor Sarkozy dus voldoende Om dus zijn gezicht te redden. Maar toch inderdaad geen erkenning. En verder natuurlijk heel belangrijk wat jij ook net al zei aan het begin van het bericht. Dat Europa nu voor het eerst heeft gezegd dat er met Gaddafi dus niet meer wordt gesproken. En dat hij ook echt moet opstappen als leider. Ja, Sarkozy zei nog iets. Hij wil gewapend optreden. Um, ik kan me zo voorstellen ja. dat de rest van Europa daar nou niet helemaal bij stond te juichen. Ja, dat, dat zei hij ook gisteren. Waren natuurlijk die geluiden uit Parijs te horen dat als er niks gebeurt. Dat desnoods dan Frankrijk op eigen hout zou ingrijpen. Nou, dat heeft hij toch wat, uh, wat ingeslikt uh, vandaag. Hij heeft zich geconformeerd eigenlijk aan de rest van Europa. En min of meer dezelfde voorwaarden geformuleerd als, als de NAVO gisteren. Namelijk dat er voor gewapend ingrijpen een resolutie moet komen van, van, uh, van de Veiligheidsraad. Dat er een aantoonbare behoefte aan moet zijn. En dat daarvoor ook steun moet zijn in de regio. Nou, die Al die zaken wil die, uh, wil die gaan bestuderen met andere woorden. Morgen zullen niet meteen uh, de bommen op uh, Libië regenen van, uh, van, uh, van Franse vliegtuigen. Tijden. Ook Sarkozy doet het wat dit betreft, dus uh, een stukje rustiger aan. En dat is natuurlijk wel een nederlaag. Ja. Nou goed, dat is dan het gewapend ingrijpen. Maar er is er nog iets, namelijk die no-fly zone uh, waarom gevraagd is. Is daar nou ook over gesproken? Bij, uh, ja, daar is, uiteraard, uh, daar is uiteraard over gesproken. En daarvoor gelden dus die, die voorwaarden die dus nu ook Sarkozy erkent. Die ziet nu ook dat dat toch wel echt nodig is om te, te wachten op de VN. En ook dat uh, wellicht dus te doen in, uh, in NAVO-verband. Uh, daar kan hij dus uh, niet omheen. En. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk nog meer leiders dan Sarkozy. Ook al voert hij hier natuurlijk nu de boventoon. En als je bijvoorbeeld naar Merkel luisterde, uh, ja, die was eigenlijk op dat punt zeer sceptisch. Uh, die voelt daar voorlopig niet zoveel voor. Oké, okay. tot zover vanuit Brussel. Dankjewel Wessel. Wessel de Jong was dat. Inmiddels aangeschoven Henny van der Veren, Japanoloog. U weet dus heel veel over Japan, als ik het zo vrij mag vertalen. U bent verbonden aan de Universiteit van Leiden. Ja. Um, het is donker in Japan. Uh, de Japaners gaan nu sla slapen, mag ik voor zover voor dat twee mogelijk is? Het. is uh, ja, twee dat scheelt uh, acht uur. Hè, dus, uh... Uh, die worden morgen wakker en krijgen dan waarschijnlijk pas een idee als het licht wordt, hoe erg het eigenlijk allemaal is. Hoe ja, is het, ik denk, hoe... denk dat we eerst nog een probleem hebben... dat er veel mensen in Tokio vastzitten... die nog niet naar huis kunnen om te gaan slapen. Hè, waar die allemaal blijven. Ik heb net gelezen dat de, de treinen weer een beetje gaan rijden. Normaal gesproken rijden die overigens niet s'nachts uh, in Japan. Maar uh, ik neem aan dat er uh, misschien hier uitzonderingen wo gemaakt worden. En maar het, uh, het verplaatsen van de forensen naar de buitenwijken... is een probleem in de hoofdstad. Dus die mensen zullen nog niet slapen. Nee, Oké, okay, maar die, gaan, die kunnen dan eigenlijk naar huis? En voor zover hun huis er dan nog is? Kan ook nou, in de buurt van Tokio, uh, Tokio we hebben we natuurlijk uh, uh, nog geen meldingen van grote schade. Hè, waar we het uh, mee te nee, maken hebben. Het betekent ook even iets, als ik daar nog op mag inhaken... Uh, dat gewoon, want het was een controle, hè, het was een soort safety maatregel... ook van de autoriteiten, dat de treinen uh, verder niet beschadigd zijn. De infrastructuur is daar intact dan? Ja, dat denk ik wel, ja. Want uh, de in, uh, Tokio we een uitgebreid net van treinen, uh, metro's... van uh, zowel stadslijnen als uh, de commerciële privélijnen. En een aantal van die privélijnen die rijden. Hè, dus die zijn niet beschadigd. Maar ik neem aan dat daarvoor, dat gebeurt wel meer, eerst alle uh, rails gecontroleerd wordt en uh, de systemen die. Uh, wat dat betreft is alles. Uh... We mochten, maar dat is het gebied rond Tokio, waar het nog uh, relatief meevalt. Laten we het zo zeggen. Als we ja. iets noordelijker gaan, naar Sendai. Ja. Uh, nou, die mensen die krijgen dus inderdaad bij, bij uh, als het licht wordt, pas te zien hoe groot de schade is. Hoe. Uh... Ja, want uh, op dit moment, uh, we hebben wat meldingen van slachtoffers natuurlijk. Niemand weet precies hoeveel, maar uh, het, uit de blijkt niet... dat de helikopters vliegen, wat normaal is uh, in dit soort gevallen... als er iets aan de hand is. Dus er wordt helemaal niet gekeken. Aan, uh, moet hier wel misschien uh, onderscheiden de, de steden die geraakt zijn... waar geen contact mee is, uh, in ieder geval waar geen berichten overkomen. En de plattelandbevolking, uh, de kleine geheugden, zeg maar... Ja, die zullen, zullen nog even duren voordat het bereikt is. En waar we nog helemaal niets van. hebben. Haven hebben is schade in de bergen, in de bergdorpen. Nee, waar we wel wat van horen is van Fukushima, uh, waar die kerncentrale ja, staat. Ja, Ondertussen dus, uh, weten we dat er koelvloeistof vanuit Amerika onderweg is naar Japan. Ja. Um, laten we eerst eens even kijken, dat Fukushima, uh, waar die kerncentrale staat, is dat een dicht of een dun bevolkt gebied? Nou, op zich, die, die centrale wat hier om gaat, die staat aan de kust uh, en in een uh, niet al te dicht bevolkt gebied. Uh, dat, dat mag ook niet, er zijn natuurlijk voorschriften voor, je, want er is wel rekening mee gehouden dat het ding die een keer zou kunnen gaan lekken. En er zijn al een aantal problemen mee geweest met die kerncentrales. Met diezelfde kerncentrale waar nu uh, de Dat heb ik nog zijn. niet kunnen controleren. Maar de, de meeste uh, staan bekend als uh, problematisch. Uh, maar... Dat is vaak ook een, uh, een houding van ben je voor of tegen kernenergie. He, dus daar, uh, je vanaf niet het zegt, uh, wou je Precies, zeggen. Precies, ja. Ja. ja. En wat voor gedachten erachter zitten. Maar even, even over naar de Japanen zelf. Uh, ja. Terug naar die eerste vraag. Hoe, hoe zullen die daarop reageren? Kunnen ze het handelen? Ja, nee, ze kunnen het handelen. Ze, ze weten dat er een uh, uh, scenario's zijn voor uh, rampenbestrijding. Uh, voor het ingrijpen, uh, het inzetten van de diverse diensten. speciale diensten van de brandweer. Uh, speciale diensten van het leger. Uh, he, dus uh, wat dat betreft uh, is het de vraag meer van wie gaat het aansturen. En dat wordt nu in eerste instantie gedaan door de premier... die heeft gezegd van ik ben het hoofd van uh, de, de, het nationale comité... Uh, wat er lokaal nog over is aan infrastructuur, uh, infrastructuur dat weten wij niet. Maar dat zal uh, hij natuurlijk wel weten. Uh, dus ik neem aan dat het centraal vanuit Tokio aangestuurd gaat worden. In Japan heb je altijd uh, natuurlijk tussen de uh, prefectuur en de provincie. En het uh, centrale gezag. Maar in dit geval uh, de, de omvang is dermate groot. Uh, de, dat ik uh, uh, aan de woorden van de premier aflees van... Uh, nou, daar gaan we met z'n allen voor, hier vandaan. U, uw terrein is... Uh, uh, als onderzoeker ook naar de, de Japanse religie, het boeddhisme. Ja. Ja. Wat voor rol kan dat nog spelen in de, in, in de steun van de Japaner? Ja, de, de religie zelf uh, in eerste instantie uh, hebben we te maken met uh, zowel uh, begrafeniscremeren uh, van de overledenen. En dan hangt het een beetje vanaf hoeveel dat er zijn. Als het uh, net zoals uh, in Kobe, Osaka. Uh, meer dan 6.000 zijn, hè, dan moet daar in eerste instantie aandacht aan besteed worden. Uh, en dat betekent ook uh, de rouwverwerkingsproces, de begeleiding daarvan. En dan hangt het helemaal vanaf van hoe een uh, lokale tempel in een lokale gemeenschap staat. En daar is in een uh, om in termen, moeilijk was van te zeggen. En wat, maar dat daarnaast uh, de religieuze organisaties ook wel apparaten hebben... van hulpverlening, uh, ondersteuning van mensen, uh, dat is duidelijk, ja. ja. Want daar komt het nu op aan, op uh, zeggen, de lokale ondersteuning. M met elkaar, want nog niet alle zeggen, hulpverleners uit de andere delen van Japan zijn... er met elkaar moet je het eerste uren rooien. Ja, en ik vraag me af uh, in hoeverre de, in sommige plekken... wat ik gezien heb op tv nog wel iets te rooien valt. Hè? Dat is, en waar we veel mee te maken hebben in Japan... In Japan is ook NGO's, de non-government organisations die lokale netwerken vormen voor wederzijdse hulp en steun. Er zijn in Japan ook vaak organisaties die wijkgebonden zijn, waar men dan een soort niet-verplicht lid van is, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh -huh. En die organisaties, de buurtcomité's, zeg maar, en die als er nog genoeg mensen over zijn, zullen die ook actief worden. Ja. Ik dank u voor uh, dit moment, uh, voor uh, eigenlijk de hele dag... want uh, we hebben een paar keer met u uh, gesproken hier... Ja, zo, voor uw deskundige commentaar. Henny van der Veren, Japanoloog verbonden aan de Universiteit van Leiden. Het NOS Radio 1 journaal media Overzicht. Ja, de aardbeving in Japan en vooral de tsunami heeft de in Libië vrijgelaten militairen bijna van de voorpagina's verdrongen. Alleen het Fries dagblad opent wel met een foto van de drie bij aankomst op het vliegveld in Athene. De Japan, de Japan Times online, zo moet je het uitspreken, meldt wat wij eigenlijk ook al de hele dag melden. Het is een van de zwaarste aardbevingen in Japan. T en uh, de premier, premier Kan, heeft alle mogelijke hulp toegezegd. Veel aandacht wordt besteed aan de problemen in Tokio doordat het openbaar vervoer plat kwam te liggen. Winkels en fastfoodrestaurants hadden het druk. Contact online met andere Engelstalige Japanse kranten, dat lukt even niet. De site van Japan Today kan door verbindingsproblemen niet worden bereikt. Wellicht gewoon overbelast. En dan de gebieden waarvoor tsunami-waarschuwingen waren afgegeven. In de Star Advisor, dat is een krant in Hawaii... wordt gemeld dat in Waikiki de toeristen in de hotels... opdracht hebben gekregen naar de bovenste verdiepingen te gaan. Om een uur of half vijf werd gemeld dat de golven van twee meter hoog waren. Volgens de Star Advisor is er geen schade gemeld. In staat aan de westkust... Van van de Verenigde Staten, met name Californië en Oregon... werd ook een tsunami-waarschuwing afgegeven. De San Francisco Chronicle schrijft dat de stranden gesloten zijn. De autoriteiten waarschuwen mensen weg te blijven van de stranden. Het is niet één golf, is de waarschuwing... maar een serie golven die wel 12 uur kan aanhouden. In sommige plaatsen zijn scholen gesloten. Voorop de krant is de te verwachte tsunami niet be het belangrijkste nieuws. Na doorklikken is dat ook wel begrijpelijk... want verwacht worden golven van circa 2,5 meter... Er wordt uitvoerig uitgelegd wat een tsunami is... en aangetekend dat deze golven een goede ervaring kunnen zijn... om dingen van te leren voor ergere vloedgolven. Op de site van de Taiwan Today is de eventuele tsunami pas het zesde onderwerp. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En verwacht wordt dat die delen van de kust van Taiwan zal bereiken... tussen half elf en elf uur vanavond Nederlandse tijd. De golven zullen daar waarschijnlijk een half meter hoog zijn. Straks na zes uur bellen we met de ambassade in Japan... voor een update van het laatste nieuws. Katrien Straatman brengt ook het nieuws. Het nieuws uit de rest van Japan. En natuurlijk hebben we aandacht voor weerheden. Gouden medaille daar in Insel. gewonnen dit keer door Bob de Jong. Dan kom je tot twee dingen. Toe, Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Straks van 8 tot half 9. Twee dingen. Margreet Rijntjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag. Het is voor mij de eerste keer in de Tweede Kamer, het is mijn eerste periode. Maar ik vind het allemaal redelijk stabiel gaan tot op heden. Ze was prominent privacyverdediger in het Europees Parlement... en is nu woordvoerder de emancipatie van de liberalen. Er is eigenlijk geen sprake van tunnelvisie. Het woord is eigenlijk aan de volksvertegenwoordiging. Het bevlogen Kamerlid Janine Hennis Plasgaard... in gesprek over vrouwenemancipatie en haar terugkeer naar Den Haag. Straks tussen acht en half negen. Twee dingen...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 Wij adviseren. Beker tillie Dit is Radio 1.